Ik na kok met het NOS-journaal. Bij de Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht... ...en vanochtend zijn zeker 13 doden gevallen onder wie een kind. Lokale autoriteiten melden ook 135 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen van de afgelopen week op de stad. Vanuit Rusland werden meer dan 300 drones afgevuurd en ook acht raketten. In Kiev zijn onder meer een school en een wooncomplex geraakt. En daar wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Tata Steel zegt dichtbij een akkoord te zijn met het demissionaire kabinet over de verduurzaming van de staalfabriek. De topman van het Indiaanse moederbedrijf zegt tegen de NOS dat hij hoopt er nog voor de verkiezingen uit te komen. De staalfabriek in Nijmuiden onderhandelt al jaren over subsidie voor een zogeheten groen staalplan. Data heeft miljarden nodig en zal ook zelf flink moeten investeren. Ook vanwege de druk om de gezondheidsrisico's voor omwonenden te verkleinen. Data is een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland. Opnieuw zijn er afslankpillen uit de handel gehaald... omdat ze schadelijke stoffen bevatten. Het gaat om capsules van het merk Dulor. Influencers maakten er reclame voor. De schadelijke en in de EU verboden stof die erin zit is sibutramine. Dat zorgt ervoor dat gebruikers minder trek hebben... maar het kan ook hartkloppingen veroorzaken en een hoge bloeddruk. Dulor zegt geen klachten te hebben gehad... maar wil de klanten wel geld teruggeven. Een journalist en uitgever, Dirk Sauer, is overleden. Dat meldt het parool waarvoor hij jarenlang een column schreef. Vorige week werd bekend dat Sauer ernstig gewond was geraakt bij een ongeluk met zijn zeilboot. Sauer is vooral bekend als de oprichter van de Moscow Times. Die Engelstalige krant werd vorig jaar door Rusland aangemerkt als ongewenste organisatie. Een groot deel van de redactie zit in Amsterdam. Sauer's zoon spreekt van een onmetelijk verlies te gaan met het steunen van de vrije pers. Sauer was 72 jaar. Het weer vanavond en vannacht kans op enkele buien. Morgen vallen er ook buien. Lokaal kan het flink doorplensen. Tussen de buien door wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Pull. don't want to throw this spark away but this moves I can't me down. You'll need your hands and heart and more. Start with the button of my shirt. But only if you're sure. Dat was Aion met Undress Me. En die single die hebben ze een paar weken geleden uitgebracht. Uh, die hebben we hier ook ten uh, doop uh, gehouden. Uh, met uh, ja, nou ja, goed. Het is een uh,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 Oh, Johnny got stoned Who's it on the phone? And the birds flew out to the sea And oh, I got no other place to be By the sea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 You could take a look inside Six figures, snit ikers, gericht mikken the big picture, het zit in me. Waar mijn lijns komen als bullets zijn mijn berg. Voor mijn Jean-Claude van Dammy ziet de mulet in mijn neer. ben de klapper op de vuurpijl, het cash op de taart. Gemaakt voor wat ik maak en wat ik maak voor niet gemaakt, ik hou het puur. Puur is wat ik praat, iets niks voor iedere dag, zijn is veel te vaak, yeah. Soms een etter binnen, vetten, maar shit gaat lekker. We pakken cheddar als ik slaap, dus ik snoes me wekken. Als jij snoes, pak je niks alleen je bovenlid. Dienst die is uniek in mijn optiek, heb ik een oog voor dit. Weinig tijd, je moet toch weten dat we laat zijn. We denken hier, XL, je houdt je maat klein. Ik lig aan het strand met de smoothie, op aardbei. Yeah. Of zie maar achterover, dakje open door de straat. Ik was de jongste, slimste, damste. Maar ik wilde alles tegelijkertijd. Ben een guy van peace, pizza, die vet energie En de dingen die ik zie hebben niks op mij. I'm gonna a big deal so the, for the. Van mijn pizza al die vet energie en de dingen die ik zie, hebben niks. Yeah, yeah, Damn, yeah, Pak al lang niet meer de trem. Rij als een PMP. Yeah. Ik ben ik en jij ja ben jij. -ja, je bent niet beter dan niet. Gaat in mijn nog beter als ik al die money bevriet. Ik was de jongste, slimste, de jongen van mijn Ben Met mijn trobe in de boot, Vitamine voor je oog. Kracht als stof. De mic is mijn am. Hoe de beat heb ik ga niks. Vragen wie is de taal. Ik kan niet om me heen. Ik ben VV te reclame. Ik zat op mijn kamer, ik zoek alleen geluk als ik klaar. Ik ben niet snap, niet klaar, we komen wel samen ik ben niet de monk, ik was een rat, ze vonden mij mijn brutale Dit van voor me Curtis Jackson, alles is een caption We are the world, sorry schat, ik voel me Michael Jackson Deze bitch van BBL tegen mijn een Obsession van Igge, ze mag bij mijn collectie Ik de jongste, slimste, domste, maar ik wilde alles tegelijkertijd ben een guy van mijn piece, al die vet energy En de dingen die ik zie, hebben niks op mij En waar heb ik dit alles aan? fatty, fatty? Mijn pizza al die vet energy, en de dingen die ik zie, hebben niks om well, Die Haha, you guys Ik heb mijn slippers in de booty. <laughs> bro, we zijn gewoon in Wow, trophy. Hij zag gewoon de beeldproblemen. Ik vind hiphop, hip hiphop. Hip oh, school shit. Breeders. Keep it back to the basic. Wow. je dus zo'n knopje ergens al. Yeah.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 En ook toen met mijn toenmalige relatie. Die vond het niet zo leuk als ik ook nog uh, in het vrije weekend ging draaien. Maar dat deed ik wel. En toen heb ik eigenlijk meer uh, de producerkant uh, weer opgepakt. En ja, heel veel vrienden zeiden, ja, je moet er meer mee doen. Ga een Spotify-account aanmaken. Dus dat heb ik gedaan. En ja, nu breng ik uh, muziek uit. En nu is het... Uh, ja,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 dan gaan we nog een beetje wat er een beetje op aansluit. En dat is de laatste single van Low Alex. Dat nummer heet Dark Knight Bloom. Listen. listen. That's nice. Agitation in the absence of light. Screens and fuming faces are clouding your sight. Repeating rhythm pushing on through the wall. Downers in your system, but you're not calm at all. Oh no. Oh no. up outside. Their eyes keeping score. Enter the room. Starts to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 Zo. So... En dan weet je wat ik al zei. Dan heb ik er zoveel tijd over. Maar we hebben altijd vriend Max van Remmen. En die heeft 5 seconden songs. En die vullen dat gat hier mooi op. Here we go again, my friends. Here we go again. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.